Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. G -G Met, Met nu het weekend in waarschuwing: de meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.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 Ja, dat was Release Me van Agnes en daarna hoorde je André Hazels met bloed, zweet en tranen. Plaats zo'n lekker nummer, Waarvan kennen we dat nummer, Cream? Uh, ik ben er een hele grote fan van. Jij ook. Martijn ook. Martijn is er ook. ook. Ook. Ja, ja. Um, hoe heet die club nou? Feyenoord. Ajax. Ja, precies. Ajax. PSV. Tijdens de rust draaien ze dat nummer. Echt ja. heerlijk als je in het stadion staat. Ja, en ook als ze opkomen natuurlijk, hè. Met bloed, zweet en tranen. Precies. Sorry mensen als u voor Feyenoord bent, maar ja. En hap jij uit je schouder. Een, een hapje uit je schouder, wat zei nu? Ja, dat, uh, sorry we wat, gaan was nu, dat? Uh, wat was dat, dames en heren? Ik ga de onderste stem bovenhalen worden, zodat ik de uitslag ja, Precies En dan gaan we nu naar Kane luisteren met In, in over, my over My Head inderdaad, komt ie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 Whatever. <laughs> light dat ah, was Fix You van Coldplay. Wat een nummer. Heerlijk. Ja, echt. Je smelt er bijna bij weg. Ja, nou, ik viel bijna in slaap. Maar dat is even een andere reden. Sorry, <laughs> net is een leuk nummer hoor. Niet daarvan, maar ja. Ik ben moe. Dus, ja, leuk. <laughs> oh, dat, dat is een, uh, ja, een geluidseffectje, denk ik. Ja. Mooi. Wat en dan verhoor... voor. Ja, ja, dat ja. wou ik nog net gaan zeggen. Sorry. En dan ga jij er weer doorstel Wat is dit nou? Ga dan maar. Oké, okay, dan ga ik. En hiervoor de In Over My Head van Kane... En zodat ik het hoor je van yeah. niemand minder dan waar wij kaarten voor weg gaan geven. En zodat ik iemand ga voor overvallen. Dat is Nino Ooster. Wat is dat ook weer Nino? Of het. Uh, Oosterwijk. Oosterwijk. Hoor ik net. Ingefluisterd in mijn oor waar ik een headset op heb. Maar goed. Gaan we ja. opvallen. En dan nu eerst direct met Times of oh, changing. Ja, dat was Feel the Love Generation van Krim. Wie was Ja, het? dat was... Uh, ja, hoe heet Pops die? Popstin Clark. Pops in Clark. Van, uh, van Nieuw, Nieuw, Nieuw, Nieuw, Nieuw, Precies. Nieuw, Nieuw, Nieuw. Die, dat is het nieuwe nummer. Zeg maar nieuw. Ik hoop dat alles goed gaat en dat wij nu op dit moment Nino Oosterwijk aan de telefoon hebben. Nino, ben je ja. daar? Ja. Ja. Jij hebt een tijdje geleden bij ons uh, kaart voor Brownhill gewonnen. In het Patronaat. Ja. ja. Die dag was het echt, uh, echt beestenweer gewoon. Toch? Ja. Dat is waar. Ja. Daardoor ging je niet. Um, ja Als Niels nog eventjes microfoon drie omhoog uh, schuift. Ja, hebben we nee, iemand in de studio? Jij ja, weet het waarschijnlijk al. Zeg eens iets. Nino. Robbie. hey man. Um, we hebben een verrassing voor jullie twee. Wil je het weten, Nino? Ik wil het wel weten. Jullie gaan allebei aanstaande uh, woensdag, nee, donderdag omhoog, gaan jullie allebei naar direct. Echt? Echt. Cool. Dat is cool, hè? Ja, dat is heel cool. Ben je een beetje blij, jongen? Ja. Goed zo. Ja, Robert is ook heel blij. Ik ben gewoon bij blij jongen. <laughs> Juich even, Robert! Hey, hey, jij ook, Nino? Hey. Oké. Okay. nou dus, allemaal, uh, allemaal blije mensen op deze ja. uh, late vrijdagavond. Nino. Ja, vroeg. Ja. Dus jij gaat naar direct, jongen. Ja, <laughs> ah, dankjewel. Aanstaande donderdag. Dus, um, nou, nog een fijne avond. Eet smakelijk of zo, want je gaat zo eten, hoor ik. Ja. En, uh, ja. Graag gedaan, Rijks... gedaan, hè. En we spreken jullie. En veel plezier. Ja. ja. Helemaal uh, ja. zo. Ja. Daar gaan we nu luisteren naar. Ja, uh, dat weet jij. Het volgende nummer. Oh. <laughs> my head you. Dat is Because Tonight. Heerlijk nummer. En uh, we zijn bijna aan het einde uh, van deze uitzending. En uh, Krim is een lekker nummer van ons aan het opzoeken. Van Avro Jack en Eva Simons. Take me over control. Nou Krim, laat me horen zou ik zeggen. Control, Take over control. I want you to take over control. Plug it in and turn me on.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 Ik mijn kop Maar toch Ik ben tevreden Met alles wat ik ben Als je Track. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.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 Ja, je hoorde evacuated effectuated dance van, van uh, Cascada. En daarvoor hoorde je nogmaals door een, ja... Ach ja, klein, een heel, heel, heel, heel klein foutje. Omdat het gewoon kan, weet je. Maar het is wel een lekker nummer. Ja, het was natuurlijk weer... Bloed, zweet, zweet en tranen. En tranen ja. Van? Ja, van wie was het? Ah, André... Ah, André Oyer. Precies, die uh. ja. Nee, en dan, ja, en... André van Duiden. Ja, en we zodat ik me, zometeen uh, naar ons programma hebben we het Sportcafé. Een ja. programma over de Zandvoortse sport. Heerlijk. Leuk programma. Ik zou zeggen, hou hem dus hier op CFM. CFM is jouw radio in Zandvoort. En eigenlijk ook erbuiten buiten als je via internet luistert nu. Wens of rest ons nog uh, u tot ziens te zeggen. Ja, ja en een fijne en, avond. Ja, tot volgende week. En we of... gaan nu uh, luisteren naar uh, Turbo ja, van uh... Turbo van New Kids. Dus, New Kids. Uh, dus kleine kindjes, als jullie meeluisteren, eventjes je oortjes dicht doen. Komt er, er nu aan. DJ Paul ball else, like, you Kick him. Down. Hey. Of de rennen of wat? Een aantal mannen uit Maaskant. Maaskantje. Maaskantje bij den Dungenwitten witte wel. DJ Paul, DJ Paul said from my car we all took Dat was. Kriem, wat Stay was Night van Martijn. James Blunt. Ja, we gaan zo meteen uh, luisteren naar uh, het, het, sport, het sportcafé. Het Sportcafé door, uh, Gepresenteerd door Lennon. Vanuit Hotel Hoogland. Dus uh, ja. blijf vooral kijken. Ja. En, uh, luisteren. Luisteren. En dan uh, zien we u volgende week. En maar nu eerst het Met nieuws NOS Journaal. Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau.